Dat, dat krijg je dus als er ergens iets in het uh, systeem iets verkeerd is. Nou, uh, uh, geen, uh, uh, geen man over boord. Nu is er wel bezetting. Maar ik ben benieuwd als, het over twee uur, of, uh, als we over twee uur verder zijn, uh, hoe het dan uh, erbij uh, staat. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Uh, nu ga ik eerst maar beginnen met uurtje nummer twee. Want ja, uh, dat is uh, nu uh, aan de hand. En dat ga ik nu doen. Dag. ik zou het liefste zoveel doen wat ik nu niet gedaan krijg. Ik zou het liefste ochtends vroeg en ook weer s'avonds laat zijn. Ik zou het liefste nooit wat anders willen. Ik zou het liefste nooit meer tijd verspillen. Maar, maar tijd is relatief bedenk ik net voordat ik snoes. Dus blijf ik rustig slapen tot ik snap wat ik bedoel Ik ken geen grens, ik ben bekend met ongekend gaan. Je kan naar boven klimmen, maar kan je ook eraf gaan Controle over daden is in geld niet te betalen Als je doet wat jij wilt, kun je leren en niet falen Dan is de weg van jou, dan zijn obstakels juist de weg en laat de rest je koud, dan blijf je houden kaarsrecht Geen ene man of vrouw kan je laten bukken als je zelf op jezelf vertrouwt maar wat als dat weer gaat? Wat als je brein je vijand wordt en telkens met je praat? Wat als je zijn een eiland wordt en niemand voor je vaart? Hou je dan controle over daden of verlies je? Tweede, ik raak een beetje van de weg, val recht naar beneden. Ach, laat maar vallen. Tijd is relatief, bedenk ik net voordat ik snoes. Denk dat ik blijf slapen tot ik snap wat ik bedoel, ik bedoel. Ik weet niet wat ik voel. Laat me even rusten en dan komt het wel Goed Goed Voel me verlaten door de mensen die niet doen maar praten Water dat het dorst niet voor je lest maar het. Zo kom ik nooit bij laten Wie zijn er echt oprecht? Wie komt er halen en wie brengt er hier? Wie zit er vol met slechts verhalen? Wie doet wat hij zegt? Ik wilde het niet weten. Ik wist het al. Dat was denk ik ook de reden. Dat ik die vragen zo lang heb vermeden. Nu ben ik hier belang. In mijn eentje aan het werk aan mijn nieuwe plan. Doe het alleen tot ik het niet meer kan. Pas als ik alles heb gegeven. Tijd is relatief, bedenk ik net voordat ik snoes. Liefste, blijf ik slapen tot ik snap wat ik bedoel. Blijf ik slapen. Tijd is relatief, bedenk ik net voordat ik snoes. Liefste, blijf ik slapen. Check. Laat me slapen. was het begin van uurtje nummer twee. Terwijl hier het hele systeem gewoon plat is. Uh, ik ga straks gewoon om tien uur uit. En dan is het gewoon stil op de radio. Hè. Dus ik uh, ga het gewoon zeggen. Want anders dan... Uh, ja, uh, we hebben hier iets van mensen die denken dat het allemaal vanzelf gaat. Maar daar zijn ook mensen zoals ik. Die daar een iets wat andere mening over hebben. Dus, uh, het is hard werken, ja. ja. Ja, hard werken. Nou, je hoort hem al. Het is... Dus, uh, zijn de echte naam is Taco Braaksma, eh, maar eh, onder de naam Tak brengt hij zijn eh, materiaal uit. En dit is alweer van een tijdje terug, Reflectie. Eh, ja, want het is in april eh, en jij zegt net, het is alweer een beetje gezakt eh, in dat <tiedacht> opzicht. Maar eh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je toch nog wel wat weet eh, van het album wat je hebt uitgebracht. Toch? Zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Uh, want we begonnen met het openingsnummer van, uh, van Reflectie. Uh, uh, het titelnummer zelf natuurlijk. Um, dan is die vraag: ja, wat, uh, wat was uh, de, de achterliggende reden om juist uh, dit, uh, dit te gaan doen? Om dit te gaan doen. Um, ik, heb, uh, ik heb nu een jaar of drieënhalf muziek gemaakt. Mm. Um, en ik heb in het eerste jaar heb ik heel veel, uh, denk ik, wat meer. Woede uit mezelf getrokken uh, en wat, wat oude, oudere gevoelens. Uh, dat is maar EP-frustratie geworden. Ja. Um, en toen dit er eenmaal uit was, uh, stond ik soort van op een nieuw punt in mijn leven waarbij ik alles opnieuw moest gaan overdenken. Ja. Um, en in die periode ben ik een heleboel nieuwe muziek gaan schrijven met een veel rustigere sound, uh, meer diepgang, meer zelfreflectie erin. Ja. Uh, en eigenlijk heb ik alle, alle muziek uit die specifieke periode samengebracht. Uh, geprobeerd van verschillende momenten, verschillende invalshoeken te pakken en dat samengevoegd tot reflectie. Is reflectie uh, het logische volg, gevolg op frustratie? Zeker. Dat jij, de, reflectie, het woord zegt het al, dat je jezelf uh, wat in, in, uh, in de spiegel hebt aanlopen kijken zoiets? Zeker. Nou ja, nou. Is, is voor mij is, het, is, het, is de reflectie eigenlijk stap twee. Uh, er, is, er is een bepaalde cyclus die ik, die ik bij mezelf waarneem uh, en ook, ook bij anderen denk te zien. Dat is frustratie, reflectie, creatie. Mm -hmm. uh, creatie zal dan ook het derde project worden, uh, maar dat heeft nog zijn tijd nodig. Dat moet weer van een, van een nog hoger niveau worden dan, uh, <laughs> dan reflectie is geweest. Mm -hmm. uh, maar het is, voor mij is dit is wel een gevolg. Ja, ja, je, je loopt ergens tegenaan en dan moet je toch eens na gaan denken... Van waarom ben ik hier eigenlijk tegenaan gelopen... anders blijf je er tegenaan lopen de hele tijd. Ja. En dat, uh, nou ja, Je hoort mij op reflectie denk ik nadenken... over waarom ik nou eigenlijk tegen al die dingen aanloop de hele tijd. Ja, uh, nadenken dat is dus eigenlijk een logisch gevolg... van alles wat je hebt lopen uiten. En je denkt op een gegeven moment... was dat wel verstandig wat ik misschien gezegd heb? Is dat dus zoiets? <laughs> Nou ja, ja, het hoeft niet per se altijd verstandig te zijn. En muziek kan ook gewoon uh, lekker schoppen zijn... en ja. uh, gewoon eruit gooien wat je eruit wil hebben. Maar ja. Uh, ja, op een gegeven moment heb je dan wat meer ruimte in je hoofd... als al die, al die emotie er helemaal uit is. En dan, uh, dan is de reflectie denk ik een natuurlijke stap die daarop volgt. Ja, en uh, even over dat ene stapje terug naar de frustratie. Uh, zit daar dus ook iets in wat jou dan in dat opzicht uh, bezighoudt... Uh, is dat persoonlijk? Kan dat ook iets buiten jou liggen? En dat je je daar ook nog een beetje over uh, oploopt te winnen. En dat je denkt, ik heb geen invloed op. Dus, uh, en dat maakt jou gefrustreerd. En dus ga jij daar tegenaan schoppen? Zoiets? Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, je kan in, in, in die EP kan je ook heel erg horen dat, uh, dat, dat, dat... ben ik nog heel erg aan het praten over wat er in de wereld om mij heen gebeurt. Hmm. Uh, en wat ik daar allemaal van vind. En waarom dat allemaal zo verschrikkelijk is. Waar ik in de flexie veel meer ga kijken naar wat er eigenlijk in mij gebeurt. En wat daar wel of niet goed aan is. Kortom, uh, retrospectief en introspectief. Correct. Dat is hem, hè? Correct. Uh, ja, ja, want uh, uh, retro is meer naar buiten toe. En intro is meer wat naar... Uh, Precies. Uh, ja, dus het is een soort cameraatje in, je, in jezelf. Uh. Zo zou je het kunnen noemen, zeg. Uh, uh, toch weer even terug naar de frustratie. Want ja... Is het dan dat ook een beetje bedoeld om die boodschap die je daarin legt... dat je ook daarmee mensen kunt en wil bereiken... dat ze ook iets daarmee doen? Uh, nee, ik denk, ik denk dat het voor mij... Uh, kijk, ik, ik schrijf heel veel verschillende soorten muziek. Dus ik heb, ik hmm. heb uh, de, uh, de, de liedjes die op een natuurlijke manier uit mij komen. Ik, ik denk dat dat vaak... Iets met emotie te maken heeft. Uh, en niet zozeer iets waar je over nadenkt. Mm -hmm. En ik heb de liedjes die ik schrijf. Omdat ik denk dat het een goed liedje gaat worden. En dat, dat zijn vaak heel ander soort liedjes. Mm. Um, en wat ik eigenlijk probeer met deze projecten te doen. Dus eerst met frustratie heb gedaan. En nu met reflectie heb gedaan. En hierop volgend met creatie wil doen. Is mijn verhaal, mijn perspectief. Mijn, mijn ervaring van de wereld. Omzetten in muziek. Uh, en dat de wereld in helpen. Um, en daar zit niet zozeer een... Er zit, zit niet zozeer een motivatie in naar de wereld toe. Dat is echt gewoon iets wat er voor mij gevoelsmatig uit moet. Ja. Um, en er zijn andere liedjes die ik schrijf die, die misschien een andere invalshoek hebben. Maar voor dit is het echt puur uiting voor mij eigenlijk. Duidelijk. Uh, we gaan er even tussenuit. Dat is een mooie woord uh, en een mooie brug naar het nummer. Wat we ook hier uh, laten horen namelijk tussenuit. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, yeah. ik ben gelukkig maar een beetje broken, kan het niet forceren Ik moet pas schreeuwen als ik tenen stoot Ik wil de hele nacht beweging half breng me die positie waar ik breek Oké, okay, misschien dat ik een beetje loog Ik ben alleen gelukkig als ik schrijf, ik ben voor het leven doof Ze denken echt dat ik dit leven koos, had absoluut geen keuze Zoek mijn woorden, grabbel in die doos Ik ben verslaafd geraakt aan praten met mezelf Verslaafd geraakt aan naakte waarheid, pennen of ik verf Constant confronterend, consistent lerend Consequenties steeds negerend Langzaam meer regeren focaal dominerend of ik Nederland wil leren Maar ik wil gewoon leren. Ik wil dat ik weer schilder Bekijk mijn kunstschat, hou je mening voor je Beledigend de leegte in je woorden De menigte verneemt mijn waarheid in hun oren Velen gaan zich storen, maar misschien kan ik er wat bekoren Voor nu voel ik me wat verloren voor nu neem ik genoegen met zo'n honderd in de week die mijn creaties horen. Fuck, voor nu. Je moet even stoppen bij die tankstation Iedereen zegt het is wat het is, maar niemand zegt waarom En Tolle, dit is mijn moment Maar bro, ik ben kapot, al heb ik haar gehoord Geloof me, had het beste met haar voor De rest gaat door, kan niet hangen waar ik gisteren was Ik was niet de slimste, wel het minste nuchter in de klas De echte struggles van het leven wist ik niks vanaf Maar als ik dat zou weten toen, dan was ik nu wat minder last Misschien dan, wie heeft de alle antwoorden? Iedereen kan luisteren, wie kan horen? Oh, je moet ook dat in een man worden Soms ga ik te lang door, straks Slaap ik weer te kort, ik ben er bang voor, maar fuck it, yeah We moven nog steeds, toen ons verleden, de toekomst beweegt Maar hoe dan ook, ik ben er vandaag en af en toe voelt alles fake Moe van het leven, joh, hoe ik dat deed, weet niet eens meer, maar ik heb het gedaan, yeah, yeah. Dat was Koos, die morgen onder meer te zien is in het Sneak Peek Festival. En dat is ook een reden, want Koos heeft eerder deze maand haar EP uitgebracht. Er staan vier tracks op, waar bijvoorbeeld ook deze op staat. En dat is ook een reden waarom ik hem laat horen. Dan de echte versie. Maar we gaan eerst even weer praten met taak, want we hadden tussenuit en iedereen zegt dan, uh, nou ja iedereen, degene die uh, we hier, we zitten hier met z'n drieën. Iedereen. Iedereen, iedereen in Zei in van, hé, hey, hoe kan dat? <laughs> uh, ik hoor nu ineens iets wat niet van mij is. Nou, maar we moeten ook een beetje denken dat het niet uh, helemaal uh, uh, uit de bochten uh, gaat vliegen. Dus uh, dat is de reden waarom ik Koos er even achter had uh, gezet. Ik vind uh, dat Koos een heel goed liedje heeft gemaakt. Dat heel zeg mooi. jij als, uh, als muziekliefhebber. Zeker, dat was ja. prachtig. Ja, um, want wat, nou, laten we daar het daar ook even over hebben. Um, wat voor muziek maak jij nou eigenlijk? Dus laat ik het uh, met, de, met de open deuren uh, in, uh, in huis gooien en zo. Wil je dat ik, dat ik taak omschrijf of ja, wil je wat ik allemaal uh, maak? Nee, nee, wat je... Dan beperken we het even tot taak. Oké. Okay. Ik wou zeggen, anders wordt het heel exotisch Ja, nee, allemaal. dan wordt het... Dan, dan uh, lijkt het me niet zo'n <laughs> verstandig idee. <laughs> hè, want dan, we, dan kunnen we hier rustig uh, de hele nacht doorgaan. <laughs> die uh, tijd hebben we niet, hoor. Dus... Uh, <laughs> ja. Ik, um... Ik, ik denk dat ik best wel projectmatig werk. Ik ben, ik ben met, uh, met taak begonnen. Zoals we het net over hadden met frustratie. Met, nou, dat was echt nog wel rappen. Jari hmm. uh, is hier met mij in de studio. Daar ben ik ooit begonnen mee met, uh, met muziek maken. Een uh, jaar of vier, drie en half, vier geleden. Ja. En toen waren we echt gewoon lekker aan het rappen met z'n tweeën. Gewoon kijken wat voor dingen leuk rijmen. Wat voor dingen leuk uh, op een beat klinken. Rijmen niet Precies. <laughs> gewoon lekker uh, niet te moeilijk maken. Uh, en dat, uh, dat heeft uiteindelijk project geleid tot het project Frustratie... wat echt voornamelijk wel rappen was. Mm. In uh, Reflectie wordt het al wat meer... Ik zou niet weten, hoe, hoe moet je het noemen? Dit is, dit is eigenlijk een beetje meer jouw vak. Hè? Het is een beetje mellow rap. Het, is een beetje, het heeft wat pop-invloeden. Het, het heeft haast qua, qua productiesound een beetje IDM. Als je naar een zweven kijkt. Het heeft wat jazz-invloeden als je naar staren kijkt. Het is, het is lastig om in één genre te vangen. Uh -huh. En als ik kijk naar wat ik de laatste tijd maak. Dan gaat het juist steeds meer richting, uh, ja, richting aan de ene kant echt weer hip-hop. Echt weer gewoon rappen. Uh, maar ook uh, uitschieters naar EDM. En, en, en zelfs wat techno hier en daar. Uh, en, en, en gewoon schaamteloze pop met, met leuke hoeks en catchy, uh, catchy zinnen. Mm. Uh, dus ik denk, dat het, ik denk dat het echt per project verschilt. Ja, met, uh, het verschilt dus heel, heel erg. Geeft. Het verschilt heel erg, dat ja. is de samenvatting. Ik zat even hard op te denken voor je, maar ik, ik kom er niet uit, ja? Nee, dat geeft niet. Uh, ik heb nog uh, even iets, iets anders uh, ook, want, want dat rappen, voor, voor, dan even voor ze moers weg, uh, dat we even gaan doen. Dat komt ergens vandaan. Ja, um, ik heb. Um, ik moet even tussendoor ook even een antwoordje tikken hoor. Dus dat mag. Dat ja, oké, okay, uh, ik heb uh, op mijn achttiende ben ik ooit vrij spontaan begonnen met gedichten schrijven. Uh, dat was omdat ik heel erg verliefd was en ik kon niet slapen. En toen ging ik iets schrijven en toen kon ik opeens wel slapen. En dat werkte vrij snel verslavend. En vervolgens uh, had ik een goede vriend van mij, Alvino En die uh, had met iemand anders ontdekt dat freestylen heel leuk was om te doen. Dus gewoon als je s'avonds een beetje buiten staat... Waarschijnlijk met enige softdrugs in de hand en in de longen. Mm -hmm. uh, en een beat aan dat het dan heel leuk is om uh, gewoon random dingen te zeggen en te kijken of dat lukt. En ik begon het met hem te doen en ik was daar gewoon heel goed in. Eigenlijk vanaf de, de eerste keer. Uh, en dat was nog verslavender dan het schrijven. En die twee dingen zijn, ik weet niet precies hoe, maar op een gegeven moment samen gaan smelten. Mm -hmm. En dat, uh, dat zijn liedjes geworden. Wat is het eerste liedje dat wij getaped hebben? Oh jee. Hij vraagt even aan zijn secondant hoe het zit. Hè. Weet jij dit nog? Ja, zoals ik zei, er was enige softdrugs in het spel toen, dus ik kan niet precies meer. Wat is stijf? Wat is stijf? Gewoon. Uh... Mob deep. Mob, op een Mop Deep Beat, dat is het eerste wat we getaped hebben. Mm. Uh, ja, gewoon, ook gewoon stoer doen. Gewoon kijken wie het beste is. Gewoon kijken wie het het beste kan laten klinken. En gewoon heel veel lol maken. Ja. Het is niet. Uh... Ja, ik weet niet zo goed hoe dat, hoe dat verder gestart is. Dat, dat weet je dus niet? Ik weet wel dat we er nu heel goed in zijn. Vooral Jari. Ja, nou, daarom heb je hem me ook meegenomen natuurlijk. Hè? Als, uh, als secondant. Uh, in de zin uh, van uh, dat hij wel weet uh, hoe het een beetje allemaal een beetje ontstaan is. Precies. Maar hoe lang zit hij eigenlijk uh, in jouw uh, team in dat, uh, dat opzicht? Uh, nou, Jari en ik zijn eigenlijk op 50 meter van elkaar opgegroeid. Maar we zijn pas vrienden geworden toen we 16, 17 waren. Mm -hmm. Toen hebben we ons een jaar of drie, vier heel erg misdragen met z'n tweeën. En toen zijn we muziek gaan maken. Uh, dus eigenlijk vanaf het begin. Dus ik, ik ken zijn gezicht zolang als dat ik de wereld ken. <lacht> en, uh... Op het moment dat jij dus uit de... Uh... Nou, laat ik zeggen, in de wieg. En ineens zie je... Oh god, ga ja, ja. ik uh, daarmee uh, de rest van mijn dus... leven het muzikale bestaan uh, vieren? Onze ouders wonen nog steeds op 50 meter van elkaar. Dat is, uh, dat is een heel grappig idee. Wij wonen veel verder weg van elkaar. maar ja. Dat... Uh... Ja, we zijn, we zijn vier jaar misschien aan het maken. Vanaf dag één. Het is mijn day one. <laughs> nah, ja. Heb ik het toch gezegd, hè? Ja. Uh, nee, vanaf dag één zit hij in mijn team... Maar ja. het is gewoon samen. Het is niet ja. mijn team. We maken, we maken samen zoveel mogelijk leuke dingen. Ik ga voor je proberen. Een maar dit keer wordt het een slecht brugje, hoor. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. ja. Kom maar, Ruk. Kom maar, hoor, ja. Kom maar. Ja, uh, uh, geeft hij uh, uh, op een dusdanige manier dat, uh, dat, die, uh, dat jij iets als uh, druk ervaart? Ja, zeker. Ja? Ja, zo goed is hij zeker. Hele <laughs> zo, hoge druk zelf. zelfs. Zelfs hele hoge druk. Uh, dus hij had uh, hier eigenlijk niet moeten zitten. Hij had bij de weerdienst <laughs> moeten zitten. Ja, hoge druk is uh, meer meteorologisch uh, wat, wat dat er gaat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> goed, we gaan, we gaan hem wel laten horen. Hier is druk. Ja, Dag. Oh. Hoge druk als ik kom, hoge druk als ik kom. Hoofdstuk, hoofdstuk afgerond. Moet meer eisen stellen. Ja, yeah. ja. Yeah. In de wijvenbellen. Ja. Yeah. Hoge druk, hoge als ik kom. Ben nooit tevreden met mezelf, sla een pagina om. Hoofdstuk, hoofdstuk afgerond Ik ben al jaren aan het zoeken wat een ander nooit vond Ik moet meer eisen stellen, minder wijven bellen Moet mezelf weer daarboven aan het lijstje zetten Ik moet wat euro's voor de toekomst echt opzij gaan zetten ik moet gaan zorgen dat de mensen nu op mij gaan letten Niemand kan het mij vertellen, ik kan zelf al bij gaan stellen Als ik helemaal kom, dan laat ik niemand hier nog mij wat zeggen Vieze flow om lijp te reppen. echt een jongen schijn voor even Raak het wel eens kwijt, maar heb een en begrijp de lessen Neem mijn tijd, bekijk het even, Nike's aan het blijven rennen. als ik het zelf niet ga doen, wie gaat er mij dan testen Welke weg voor mij de beste, ik wil elke mij gaan bless Gebruik de ochtend om mijn lichaam en mijn mind te stretchen En dan spring ik op op zoek naar doelen en beweging Alle paden die ik liep brachten me telkens tot verveling En de parels die ik wierp voor de zwijnen en de thee Had ik beter kunnen sparen voor mijn kleine nicht en neefje Ben ik goed bezig of draai ik straks weer om? Ben nooit tevreden met mezelf Sla een pagina om Ik wilde de hele wereld snappen Maar dat klinkt nu zo dom Want voor ik dat echt kan behappen Is mijn tijd al lang om Ik moet het simpel maken Ik moet wat in gaan halen Ik moet niet doen alsof ik meer ben dan een kind of aapje Ik moet beseffen dat ik niet op alles in kan haken, prikkels staken, dit bewaak, Voordat mijn eigen energie me ik neer gaat halen. Ja, neer gaat halen. Diezelfde fout die ik tot nu toe keer op keer blijf maken. Yeah. Mijn brein een killerwapen, maar ook kan beerpunt. Dus moet niet meer gaan dwalen, focus heeft veel meer nu Hoge druk, hoge druk als ik kom. Ben nooit tevreden met mezelf, tevreden met mezelf. En dat was LS, LS die ook uh, hier um, behoorlijke uh, aandacht had gekregen. En dat had alles uh, te maken met vermeende streams die zij zou hebben gekocht. Maar dat bleek dus helemaal niet waar te zijn. Want uh, ja, wat wou uh, je zeggen taak? Ik zei, dat was helemaal niet zo. Nee. Want, uh, en wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik hier uh, een heel uur lang... Heb ik een steady laten horen. Bijna een uur lang. Dus ik, ik heb meerdere malen een steady in, in, in de, de uitzending gedonderd. het was het universum ingeslingerd. Uh, ik heb tussen zeven en acht. Dat was het eerste uur waar ik, wat ik had. Heb ik hem geloof ik wel een keer of acht laten horen. Want als uh, Wouter van der Goes uh, dat bij NPO Radio 2 gedaan heeft met Frank. En dan ben ik even zijn achternaam uh, even kwijt. Uh, die hebben dat uh, gedaan ooit eens een keer met Tino Martin. Giel Belen heeft het ooit eens een keer geflikt met toppertje uh, van uh, Briezer Ananas. <laughs> ja, dan kan ik ook niet achterblijven als ik een protest aan het indienen ben. Is het ook dat wel is... echt een heel goed liedje hoor, toppertje. Uh, toppertje, nou... laten we even eerlijk zijn. Um, goed, um, maar dan hebben we het. Nou ja, uh, wat jij goed vindt dan. Uh, in <laughs> uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, van een van de tracks van het album Reflectie. En uh, een deel van uh, de protest uh, die ik uh, had geuit van L.S. Was deels mijn frustratie, maar daar hadden we het al uh, net over <laughs> gehad. Ja, is Het is leuk als je steeds die woordgrappen erin uh, kunt, uh, kunt doen. Um, nou ja, we, we, we, we hebben het nog steeds over, over jouw album. Want uh, dat is een... Wat ga je nog doen? Want uh, dat is ook even een, uh, een ding wat, uh, wat je... Wat ik graag aan je wil vragen, want uh, je, de, je zegt de reflectie en je bent nu vanaf reflectie weer in het proces naar creatie. Dat zeg je. Dat zeg Correct. Je. Ja. Correct. Uh, waaraan kunnen we merken dat je het uh, creatieve uh, aan het omarmen bent? Ben je, ja, want er is, daar is nog helemaal niks uh, tastbaars uh, over uh, te vinden. Maar uh, laat ik het anders uh, vragen, waaraan merk je zelf dat het... Uh, maar, ja, ik, ben, ik, ben heel veel, ik heb heel veel gemaakt in, de afgelopen, uh, in het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Mm -hmm. In de afgelopen maanden uh, neemt het helemaal toe. Mm -hmm. um, en ik wilde in eerste instantie wil ik, wilde ik, uh, creatie vrij snel achter reflectie aandoen. Mm -hmm. Daar ben ik eigenlijk de afgelopen weken op teruggekomen, omdat ik uh, dermate veel gemaakt heb wat eigenlijk zo goed als af is. Uh, maar wat niet per se een totaalplaatje is. Wat niet per se een album is. Maar wat echt een stuk of 10, 15, 20 singles zijn. Die allemaal op zichzelf staan. Uh, maar wel allemaal zeker de moeite zijn om uit te brengen. Um, dat ik op dit moment uh, aan het voorbereiden ben om vooral heel veel muziek uit te brengen. Um, dus ik heb een remix van een liedje van Yari gemaakt. Mm. Yari heeft vorige maand ook een album uitgebracht. Uh, half werk. Ook zeker de moeite om te luisteren. Um, van dat album, heb ik twee liedjes geremixed. Uh, eentje is al geschreven helemaal, en eentje gaan we morgen afmaken. Die komen over twee weken uit. Dan heb ik uh, nog twee, drie liedjes die ik ook deze zomer uitbreng. Zelf? En ondertussen, zelf. Ja. En ondertussen ben ik uh, voor de herfst aan het voorbereiden. En dan is het plan om een week of tien elke week één liedje uit te brengen. Uh, en gewoon te zorgen dat die catalogus uitbouwt. Um, ik heb sinds een jaar ook een actieve muziekstudio... waarbij ik uh, voor klanten muziek produceer met mijn eigen team en uh, schrijf. Um, dus het release is voor mij ook een beetje een onderdeel van Portfolio voor de Studio. Uh, laten zien wat ik eigenlijk allemaal kan als songwriter, ja. uh, als producer, als artiest. Um, dus ja, in die zin ben ik heel creatief bezig. En dan zal ik geleidelijk ook ondertussen creatie afmaken. Maar voor mij moet creatie dan... Als een soort van kerst op de taart, uh, wel echt, echt heel erg goed zijn. Dat moet mm -hmm. qua productielevel, qua schrijflevel, uh, moet dat echt mee kunnen met de mainstream van Nederland. Um, en ik denk dat ik dat zeker nu al kan maken. Alleen echt goede muziek vraagt toewijding. Uh, en dat betekent gewoon uren maken in de studio. Um, Zie jij je bed dan nog wel eens? Ik, uh, nou, ik, ik heb gelukkig ik heb een huis wat één grote ruimte is, dus ik kan vanaf de studio kijken naar mijn bed. Oké. Okay, dus, uh, <laughs> ja, maar dan zit ik ook uh, uh, wel eens dan af te vragen: van, zie, ziet iemand zijn uh, bed dan nog wel? Anders? Ik, uh, ik, ik, ik slaap te weinig. Ik heb uh, pas geleden een, een liedje op Soundcloud gezet, uh, wat opent met. Uh, dat, uh, mijn moeder belt of het wel goed gaat. Ze voelt vast iets aan het water, mm -hmm. uh, omdat, uh, nou ja, mijn gedrag begon een beetje ongecontroleerd te worden omdat ik echt te weinig sliep en echt te veel aan het werk was. Maar dat wordt uh, de afgelopen weken gecorrigeerd. Dus er zit weer een slaapritme in en er wordt weer uh, netjes gesport. Uh, dat lijkt me ook wel. Ik want... <laughs> ja, ga, ga je nu even, uh, want ik, het is leuk dat we een vraaggesprek uh, voeren. ik zal ook even iets van mezelf prijsgeven. Want anders is het altijd... Ja, maar jij Jaap Koper wil altijd wel iets van de gast weten. Maar uh, er zit iets in waarvan ik zeg... Nou, dat kan ik onderschrijven. Hè, want hier wat jij zegt... Heeft regelmaat. Want dat is het wat jij zegt. Ja. Um, ik heb, de, nou laat ik het anders en even netjes zeggen... Uh, het huis waar ik altijd in gewoond heb, heb ik verlaten. Ik uh, zit inmiddels nu op een plek... en dat is iets meer dan vijf minuten lopen van uh, deze studio af. Dus ja, ik ben zo thuis. Maar, uh, wat is het verschil? Uh, dat huis wat ik, waar ik in gewoond heb... Daar, uh, dat was eigenlijk ook mijn ouderlijk huis uh, geweest. Ik ben uh, medehuurder op een gegeven moment geworden in 2016... En uh, dan, uh, nou ja, iets ervoor, 2011. Uh, 2016 overleed mijn moeder. En dan uh, is dat huis uiteindelijk dan waar ik dan zelf in ga wonen. Alleen, wat gebeurt er als jij een groot huis hebt? Je gaat allerlei dingen verzamelen. Het wordt steeds groter. Dus je kan ook steeds en het huis is ook al oud. Want uh, er werd ook niet echt veel onderhoud aan gedaan. Ja, en dan uh, heb je wel zoiets van: uh, jongens, later ik geloof het wel. Weet je, dus het is uh, dat idee. Dus daar zit een beetje ook uh, het uh, verhaal in van de regelmatigheid. Dat je als je een klein huis hebt waar ik nu in zit. en ja, dan wil je het wel een beetje netjes bij Ja, zeker. Het is een voordeel het... en een nadeel. Want exact. Bij mij is het zo dat als Dus dat me... is even de ervaring van waardoor ik het onderschrijf. wat, je, wat jij ja, ja, ja. in jouw proces hebt meegemaakt. en wat ik in mijn proces ben meegemaakt. Zeker. Dus dat is een beetje het idee erachter. Ja. Nee, ik merk altijd: als, als mijn studio een rotzooi is, is mijn slaapkamer eigenlijk een rotzooi. Maar als mijn slaapkamer een rotzooi is, is gelijk mijn studio een rotzooi. Dus moet alles netjes houden. Ja, nou ja, dat, dat, dat is wel duidelijk. En is het ook voor jou veel prettiger werken dan in, de, in dat opzicht? Als het opgeruimder is. Ja. Ja. ja. Ja, want nee. ben, jij, want uh, ben jij dan ook een type... Dat, uh, dat op een gegeven moment alleen maar aan het werk is... en dan uh, voor de rest wel gelooft? Want dat heb ik dus ook uh, gehad in mijn rol als hoofdredakteur bij 3 van 12 Noord-Holland. Om het yeah. dan maar even uh, hier... een, uh, Want uh, daar, daar vluchten ik dan in. Dus is eigenlijk ook een soort mens van vluchtgedrag. Is dit uh, dan ook iets uh, wat, uh, wat, jij, uh, wat jou overkomen is? Het, het is bij mij denk ik niet zozeer vluchtgedrag. Ik, ik, ik vind de meeste dingen die ik doe gewoon echt heel leuk. Hmm. En, uh, ik ook hoor. Dus ja, uh, ja, dat gaan uh, ik niet verkeerd. Ik denk dat ik... Uh, ik heb een, een verslavingsgevoelige persoonlijkheid. En... Uh, op een goede en een slechte manier is muziek een van die verslavingen geworden. Ja. Dus als het aan mij ligt, uh, dan ben ik elke avond tot vier uur s'nachts achter mijn computer aan het zitten. Ja. Maar uh, ja, dan moet je de volgende ochtend ook gewoon weer dingen doen. En dan heb je ergens uh, je slaap verloren. En dat is heel gevaarlijk. Ja, er komt toch een mooi bruggetje aan. Uh-oh. Ja, het komt, uh, uh -oh. ja, dat komt, uh, komt goed uit. Maar want soms moet ja, je dat loslaten. Ja, precies. Want je moet het op een gegeven moment los kunnen laten, toch? Zeker. Nou, dat is mooi. komt mooi Prachtig. uit. Prachtig. Komt mooi uit, want hier uh, is de track... Losgelaten. Die Opgeladen. Door de gaten. Opgestapeld. Voor het slapen. Na het slapen. Voor het slapen. Na het slapen. Losgelaten. Opgeladen, door de gaten, opgestapeld, voor het slapen, na het slapen, voor het slapen Slaap op de bank, slaap op de vloer Slaap overdag wanneer het kan, dit gaat niet goed Ik slaap te veel, ik slaap te weinig Moet het verdienen, maar dan moet ik het ook krijgen Ik reflecteer, ik leg me neer Verken de stappen en de plannen zijn weer meer Dus ik, dus ik objecteer, ik domineer Besef het pad dat ik al had en leg het neer Ik kan het merken aan mijn eer yeah. Het is te eigen yeah. Het is niet moeilijk om te zijn, wel om te blijven Ik heb geen idee meer wie ik was Ik ben oneindig, stijg Mijn fysiek is tijdig wat ik was Ik lijk zo af Shit. Het leidt me af yeah. Yeah. Leven vol leegte, Zonde van het graf Mijn graf Graven het hele dagen ben ik op Dan is het af Stap voor stap Dag voor dag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 you Dit hebben wij vorige week aandacht aan besteed. En dat was Skylar. En Skylar is vorige week in Sinatol bezig geweest. om uh, Something or Anything een beetje aan, uh, onder de aandacht te brengen. I Like How It Feels is een van de, de tracks die uh, daarop staat. En volgens mij is die niet als single uitgebracht. En dat is ook de reden waarom ik hem nu uh, draai. En daarvoor worden we losgelaten van taak. En. Dat heeft hij een beetje verteld over bijvoorbeeld hoe dat een beetje in het leven van hem uh, eraan toe gaat. Als het uh, gaat om het uh, maken van muziek. En het bed zien en uh, het werk. Nou ja, dat, uh, dat heb je net uit uh, zitten leggen. Ja, was dat nou uh, expres of deden we dat per ongeluk? Had je nee, dat voorbereid, nee, stiekem? Nee, nee, ik heb helemaal niks voorbereid. Nou, dan, maar uh, ik zit. Uh, that that zit thanks, hè. Nee, maar <laughs> ik denk van. Uh, ik probeerde het wel zoveel mogelijk vast te houden in de richting. Uh, ja, is om Het prachtig. gesprek uh, een beetje uh, op een leuke manier en een logische volgorde ook te uh, houden. heel gehad. goed. Terwijl ik gewoon. Niet als heel veel presentatoren uh, alles van een blaadje nee, Ik Schudt het uit mijn mouw Hoppa, gewoon. Dus, de losse uh, dus hier, hier vandaan. Dus de webcam van uh, onze omroep, die kan het allemaal registreren. Dus, uh, <laughs> dus dit dus. Uh, alleen, ik weet niet of uh, die webcam het ook doet, maar goed. Jawel, ik krijg uh, ja. vanuit Curaçao bevestiging dat de webcam het doet. Uh, en dan is Dank het, het wel, web, de web, webcam van, uh, van ZFM's antwoord. Ja, wat ik gedeeld heb. Ik kreeg, ik kreeg ja, foto's dat ja, oh. ik in de camera zat te ja, ja, kijken. Ja, de, de, de auteur in DVVM. Uh, ja. die, die doet het ook. Ja, ja want ja, de, de, ja. die livestream heb ik ook gegeven. Dus, Heel goed. Ja, ja dat is even spreken dat wij ook een eigen livestream hebben en uh, dat die alleen tijdens de uitzending alleen maar te horen is. Dus nou ja, daar, daar heb ik nu het, uh, ongeveer drie mensen Dan is het rond 514, zoals Frankie Goes to Hollywood ooit uh, zei My voice is the last you ever heard. Zoiets iets uh, was dat. <laughs> dus uh, don't be alone. So, uh, dat was het een beetje wat, uh, wat in het kort. We die Holly Johnson dat uh, altijd uh, roepen. Het was ook in de tijd van de Koude Oorlog. We zitten er nu eigenlijk als het ware middenin. Meer, meer ja, het begint aardig uh, warm te worden zelfs. Zo, uh, ja, ja, nou ja. Uh, en dat voor een Koude Oorlog, denk ik dan. Nou, ja? Ja. Zo koud is, is het niet meer. Uh, alsof, alsof we de jaren tachtig weer uh, terug uh, zijn. Echt eigenlijk. leuk, gezellig. Als ja. van oud. Ja, als van oud. <laughs> en, denk ik, en dan denken van, nou, morgen is het afgelopen. weet je, dat, dat, oh, jee, Toen we in de jaren ja. tachtig hadden we dat ook. En in, in de jaren vijftig gehad nee, Maar daar tachtig. gaan mensen wel goede kunst van maken. Dat denk ik ook. Dat is beter en dat dan, dan is al dat er, En daarom zeg ik ook. En daarom zeg ik ook. van, hè, We zitten nu in een tijdperk. En dat is even astrologie. Mensen. Pluto en Waterman. Ga maar eens even zoeken. Googelen. En wat zie je dan in die periode van uh, als die planeet in de watermond staat? Liberté, egalité, fraternité. Een revolutie, mensen. Dus uh, de, de machtshebbers die hebben hun langste tijd wel gehad. Uh, je ziet het overal al een beetje van die brandhaartjes uh, links en rechts. Misschien moeten we Hoorlijk, provoceren komt in opstand tegen hun leiders. Wat, uh, wat zeg jij? Uh... Zei, misschien moeten we provoceren even draaien. Uh, provoceren? Heb, je, heb ik die ook nog? Nee, in? ik heb hem niet uh, opgenuurd <laughs> Nee. Maar dat... Uh... Uh, uh, uh. Nee, dat is een van je vorige werken. Ja, en die gaat hier wel een beetje over. Ja, uh, behoorde die ook uh, tot uh, frustraties toe? Nee, dat was, dat was een beetje... Uh, ja, daar zit, daar zit dan een, een, een beetje symboliek voor mij achter... van het wordt altijd het, het donkerste voordat de zon opkomt. Dus ik heb na frustratie wat helemaal grijs zwart -wit en zwart-wit was en yang, hè? dus uh, het is uh, licht en donker. Het kan niet zo'n oorlog en vrede. Het, is, uh, het kan niet zonder elkaar. Dus, uh, want we zitten nu in een tijd van oorlog, mensen. Dus het moment dat de vrede dichterbij komt... Uh, is ook nabij, hoor. Dus, uh, want... Denk erom dat mensen dit allemaal zat zijn. Dus uh, wee, ja. wee, jullie. Ja. Maar goed, uh, we gaan weer even terug naar jou. Want anders uh, wordt het een hele. Dan wordt het zoiets als Rage against the Machine. Nou, ook niks moet, mis mee. Er uh, is trouwens niks mis mee. Mark uh, uh, me, uh. I won't do what you tell oh, me. Yeah, so uh, ja, zoiets. Als we dan toch even over Rage Against the Machine uh, hebben. Is uh, zit daar ook een beetje een invloed in van. Nou, als je naar Provoceren Rocha, gaat kijken, heeft hij ook een invloed uh, ge, gehad op jouw muzikale leven dan? Nou, als je naar Provoceren gaat kijken, daar zit wel echt. Uh, om direct die invloedlijn te trekken is een beetje groot. Maar qua, qua boodschap en qua sound zit daar wel diezelfde. Dat protesterende, dat opstandige, dat recalcitrant. Er zit daar wel echt in. Hm, hm. Uh, met name de outro van, van Provoceren is, is echt. Uh, Helemaal ingesteld op duidelijk maken dat het allemaal ook maar een beetje illusies en constructen zijn. Ja, um, ja daar dat zit, zit wel een stukje in ja. Ja, maar ik ga um, mezelf niet met zo'n grootheid Nee, oké, okay, nee, nee, dat, gelijk, dat, dat, dat, moeten, we, wel, dat uh, moeten we dan ook niet doen. Maar, uh, laat nog ik het niet, nog niet. Nee, laat ik het uh, weer gewoon betrekken <laughs> op reflecteren. Maar heb je daar uh, dan wel eens uh, over nagedacht waar je die inspiratie dan toch ergens vandaan hebt gehaald? Of is die het gewoon puur uit jouw eigen brein ontstaan? Um, nee, ik denk dat voor mij grootste inspiratiebronnen over tijd zijn geweest. Uh, een, een Mac Miller, een uh, Kanye, een Russ. Die in hun muziek, die ik het mooiste vind, toch vaak heel introspectief gaat. Ja. Uh, toch vaak uh, eerlijk zijn over, over wat je eigenlijk helemaal niet aanstaat uh, aan jezelf. En juist als je dat uitspreekt, daar ook zelf groei uit kunnen halen. Mm -hmm. En ik heb ook altijd heel veel inspiratie gehaald uit de mensen om me heen. Uh, jij hebt me hier twee jaar geleden gezien met Zeven Hoog. Uh, John en Marcos heb ik veel muziek meegemaakt. Ja. Heel veel inspiratie uitgehaald in die periode. Ik heb met Jari heel veel muziek gemaakt. Uh, ik werk al jaren dag met, uh, met Rutger, Rory. Daar altijd veel inspiratie uitgehaald. En gewoon de, de mensen met wie ik ben en de mensen met wie ik in de studio ben... Ja. zijn voor mij wel de, de nummer één inspiratie, denk ik. Komt weer een vraag. Moet je eerlijk zijn... Sorry? Moet je eerlijk zijn of wil je eerlijk zijn? Laat ik het... Uh, moet, ik, uh, moet ik eerlijk zijn of wil ja, ik eerlijk of, zijn? Of, of, Op, of, in muziek je... bedoel je of in het algemeen? Nou, in het algemeen. Ik vind dat je wel eerlijk moet zijn. Ja. Ja. Alleen ja, het enige lastige is soms geloof je zelf dingen die niet waar zijn. Dus dan ben je wel eerlijk, maar dan looi je alsnog uit je nek. Ja, want, want waarom vraag ik dat? Uh, want dan komt de vraag, hoe eerlijk ben jij ten opzichte van jezelf? Mm. Op dit album heel eerlijk. ja. Uh, maar ik kan ook wel eens een liedje luisteren. Ik denk van nou wat je daar zegt. Dat, uh, klopt klopt helemaal niet. Echt nee. <laughs> maar dan zei ik het op dat moment. Geloofde ik het wel. Ja. Maar ja, dat, soms word je de volgende ochtend wakker. denk je nou. Nah. Dus, uh, dat, dat is een beetje zoiets. Ik moet er nog een nachtje over slapen. Ja. Dan, denk je, dan denk je er anders over. <laughs> zoiets zo dus. Ja, het, kan, het kan altijd van dag tot dag veranderen. Maar ja. ik, uh, ja, ik, ik vind wel dat je altijd eerlijk moet zijn. Ja. Ja. Ik, ik denk ook als je, als je wel alles zegt wat je denkt. Dan komen we ook het makkelijkste overal doorheen. Ja. Eh, dat sommige mensen dan troep denken, moeten we maar op de koop toenemen. Ja, maar ik denk ook van, als je dan eerlijk bent in alles. Uh, ja, en iedereen is dat. Nou, ik weet niet of de wereld daar nou beter van wordt uh, in dat opzicht. Nou ja, als je het mixt met beschaving, kom je een heel eind. Dan denk ik het wel. En is de beschaving dan in jouw ogen ver te zoeken? Nee, ik, ja, kijk, ik woon uh, op de Amsterdamse grachten. Daar gaat het allemaal heel beschaafd. Je bent een jup of niet? Nou, die jup zou ik mezelf niet noemen. Ik zit wel gewoon kutherrie te maken in een kelder. Maar, uh... <laughs> ja, midden in het centrum dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, daar gaat uh, het allemaal heel beschaafd. Daar ja. groet iedereen elkaar nog netjes. Er zit toch eigenlijk nog een bepaalde vorm van cultuur in uh, zeker, de grachten. Ja. Zeker. Ik Neem je het... dat dan bijvoorbeeld ook, mee, Wat je dus in het dagelijks leven uh, ziet. Is dat ook bijvoorbeeld een... Een vorm van reflectie naar jezelf toe? Ja, absoluut. Ik ben, ik ben sinds, deze, sinds deze week weer meer aan het mediteren. Of sinds vorige week. Uh, dat doe ik dan ook soms buiten. En dan, uh, dan, dan komt alles toch zeker goed binnen. Ja. Ik heb ook, als je luistert uh, naar Staren bijvoorbeeld, daar zitten uh, vogelgluidjes in. Uh, ik heb vaker in, in, in liedjes dat ik omgevingsgeluiden opneem en dat meeneem. Uh, in de productie. En dan echt expres omgeving sluiten van het moment dat het gemaakt wordt. Om echt dat moment vast te leggen. En die energie mee te nemen. Ja, uh, ik weet niet of we daar nog uh, aan toe komen. Maar, oh, maar mensen gaan, kunnen dat uh, op maar, andere plekken ook luisteren. Uh, daarom. Uh, we gaan eerst uh, mensen luisteren naar... Uh, want uh, als je dit allemaal doet. Dan kun je je vaak herboren voelen. Hey, hey, daar <laughs> is hier weer. weer. Een mooie brug uh, naar, uh, naar die single, of die single, naar die naar track. Dus die ga je nu horen. Waar ik al geweest ben Ik heb mijn telly liever uit, want ik ben te verslaafd ben in de gym of in mijn kamer, ik steeds meer begaafd Steeds minder vrouwen worden aangeraakt ik kan ze niet geven wat ze willen, want ik ga te graag En zij willen me enkel voor mijn aandacht Ik wou dat ik dat eerder wist, ik dacht echt dat ze nadacht maar als ik wacht tot ze niks aan had en dan pas al mijn aandacht geef, is dat de beste aanpak? Ey, maar beter hou ik aandacht en mijn tijd alleen voor mij. Geen optie om te kiezen, discipline maakt me vrij. Het is winnen of verliezen in het leven geen gelijk. Dus ga met beide benen in en zie vanzelf hoever ik slijt. Vanzelf hoever ik rijd als ik het stuur nu in mijn handen neem en op mijn tanden bijt achter de toetsen of de mijk. Het scheidt en met dat koren recht naar voren in de oren van zijn spreek. Hey, <laughs> mijn eigen muren die ik breek. Misschien vind je erkenning in mijn rap alsof ik preek. Misschien vind je het nep wat ik hier zeg en denk je nee Ik wil niks horen van je angst en je dromen, geen probleem Want ik schrijf dit niet voor jou, nee ik schrijf dit voor mij en iedereen die luistert mee Misschien gaat het wel fout en heb ik spijt dat ik dit deed Maar als ik niet ga wordt het kouder diep van binnen elke week En kom ik elke keer toch, elke keer toch, elke keer toch terug bij wat ik eigenlijk al deed Ik ben gestorven waar ik al geweest ben Word geboren waar ik nog niet was Ik ben gestorven waar ik al geweest ben Geboren waar ik nog niet was, ben gestorven waar ik al geweest ben. Kort geboren waar ik nog niet was, ben gestorven waar ik al geweest ben. Ja, zo uh, werkt dat dan. Hè? Dat is altijd leuk als je dan op een gegeven moment uh, naar uh, tracks kan toepraten. En uh, mediteren is een manier van je herboren weer voelen. Want dat, uh, dat, dat is een beetje jouw betoog uh, geweest. Uh, Zeker. In dat opzicht. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het eind uh, gekomen van dit uur. En met een systeem wat op zo'n kont ligt. Moet ik dan weer <lacht> van, ja, ik zeg het gewoon maar. Ik uh, denk, ja, god, Dorië. Ik denk van... Prutsers, denk ik. Dat had allemaal verkopen kunnen worden in dat opzicht. Maar goed, ik ben niet degene die erover gaat. Maar ja, want, want dat, dat zeg ik met, met, met het verhaal wat je, wat je net zegt. Geeft dat je ook een goede energie en een goede vibe voor, voor bepaalde dingen met, met het werk wat je aan het doen bent? Want het is niet alleen je eigen werk doen, maar ook produceren. Ja. Wat, is, wat is dat voor een tak? Wat moet je daarop letten dan? Um, voor mij is produceren, ik ben technisch niet zo sterk. Mm. Uh, je moet mij niet achter de knoppen zetten, daar ben ik, veel, daar ben ik gewoon niet onderlegd in. Mm. Uh, ik heb jongens om me heen die dat veel beter kunnen dan ik. Uh, maar wat ik wel heel goed kan, is een, een liedje van, van 0 naar 100 brengen. Mm. Dus de juiste mensen samen in de studio brengen. Um, het, de de songtekst schrijven, de sound bepalen, misschien de instrumenten inspelen. Uh, en zorgen dat er uiteindelijk een, uh, een geheel komt te staan. Ja. Uh, ik heb dat voor verschillende mensen afgelopen jaar mogen doen. Uh, en ik heb nu eigenlijk steeds meer mensen die mij ook vragen om daarbij uh, de, daar hen aan mee te werken. Ja. Um, en ik, uh, ik, ik ben dat eigenlijk mijn, mijn werk aan het maken. Dus uh, die, die studio uh, die draait... Op de grachten dus, een leuke locatie ook nog eens. Ja. Uh, kan ik gewoon vanuit mijn huis doen. En daar, uh, daar kan ik mijn creativiteit kwijt in, in meer manieren dan alleen mijn eigen muziek. Dus ik heb aan de ene kant, wat ik aan het begin zei... van De muziek die ik via taak de wereld inbreng is echt mijn emotie wat eruit komt. En echt mijn uiting die ik, die ik ergens wil laten. Uh, en aan de andere kant heb ik, heb ik echt creativiteit in de zin van... Ik kies ervoor om een bepaald soort liedje te maken... Uh, en dat kan ik toepassen voor, uh, voor andere mensen. Ja. Voor mensen die jou willen vinden op het wereldwijde web, waar kunnen ze dat het beste doen? Taak-o-folio. -a, -a, -o -o -a, a k o f o l i o Correct. Zowel op de TikTok als op de Instagram. Facebook doen we niet. Dat is voor boomers. Heel duidelijk. We sluiten af met uh, dit uren dan met uh, Bodine Monet. En dat nummer wat zij heeft uitgebracht heet Reckless Car. Ik here hier op een party. Het is een crowded room. Ik probeer een song. Maar dan niet in de lucht. Ik zie mijn toekomst. Somebody else. So why do you haunt me, haunt me? I think I need help. I'm staring at the ceiling. I don't wanna talk, 'cause they don't know I'm healing. No, they don't know I'm lost. You're always on my mind, and I can get you out. Maybe I should call you, but will that make me? Pray?